8 uur. Schreurs met het NBJ Fornaal. Na een dodelijk gisteravond in het centrum van Amsterdam zijn twee uitgebrande auto's aangetroffen. Waarschijnlijk zijn de auto's gebruikt als vluchtauto. Kort na de schiepartij was er een auto in Amsterdam Nieuw-West in vlammen opgegaan. Later in de nacht is in Zuidoosten een tweede uitgebrande auto aangetroffen. Bij de schiepartij kwam een man om het leven en raakten twee anderen gewond... Volgens de politie gaat het om een conflict tussen criminelen, maar er is nog niemand aangehouden. Olieconcern Shell heeft afstand genomen van zijn aansprakelijkheid voor de schulden van dochteronderneming Nam. Dagblad Trouw leidt dat af uit een zin in het jaarverslag van het olieconcern. Dat zou betekenen dat Shell niet langer verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen. Shell bevestigt dat het bedrijf de aansprakelijkheid voor de Nam heeft ingetrokken.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 Opnieuw is een prominente Amerikaan in opspraak geraakt... door beschuldigingen van seksueel wangedrag. Volgens de Wall Street Journal heeft casino-magnaat Steve Wynn... vrouwelijke werknemers jarenlang seksueel geïntimideerd. Wynn is miljardair en een vriend van president Trump... en een grootheid in Gokstad, Las Vegas. De krant heeft meer dan 150 werknemers en oud-werknemers gesproken. Verschillende vrouwen vertellen dat ze zich gedwongen voelden om op erotische verzoeken van de casinobaas in te gaan. Wynn zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Het weer vanochtend nog af en toe wat zon, vanmiddag steeds meer bewolking. Het wordt tussen 5 en 7 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. En dit was het.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 We hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Yeah. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zier. Godverdorie, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Nee, ik wil over de inhoud daarvan niks zeggen. Nee, dat doen wij gewoon. Hè. Jij mag er niks over zeggen, wij zeggen er gewoon niks over van. En goed, het is uh, even na acht uur in donker zand voor Toebak Leeft op de radio. En we uh, zijn niet helemaal compleet, bijna compleet. De koffie wordt gezweerd. En de hits komen straks aan u voorbij. En natuurlijk hierna ook nog wat berichtgeving. Fake news, is Fake news. Nee. ja, New York Times Nee, echt niet. Sommige fake nieuws hebben we nagekeken. Dat is gewoon echt nieuws wat waar is. Wat ben je nou weer paniek aan gaan doen? Wat? Je wil nu meteen... De... Jezus, ik zit midden in de presentatie. Ik wil nu het yes. toetsenbord hebben. Nou goed, welkom bij het radioprogramma. Schuiving. Goedemorgen. goedemorgen. Nou, Nederland heeft zich wel op de kaart gezet de afgelopen week. Wat een stoerigheid allemaal! Gewoon. Dat wij hebben uitgezocht dat de Russen aan het hekken waren. In Amerika. En wij als Nederland hebben dat gevonden. En dat ja. hebben wij gevonden. Ik vond het heel erg stoer. Ja. Die presentatoren van Nieuwsuur, die hebben het dan weer blootgelegd. Want de AFD gaat dat natuurlijk niet aan de grote klok hangen. Die houdt het gewoon onder de pet. Die hebben het gewoon naar Amerika doorgespeeld. En in Amerika, dan wil je er echt goede dingen mee doen. Bedoel, Donald Trump is daar hartstikke blij mee. Nee, natuurlijk, dat dat uitge uitgelekt is. Uitgelekt ja, is. Ja, ja ja. Dus ja, ik zag ze gisteren al een paar keer het programma voorbij komen. Dacht, ja, dit is stoere journalistiek. Eh? Dat nou, hoort het ook. Dat, hoort dat, dat is ook. echt journalistiek. Dat je de mensen in shock brengt. Van, wat? Is het echt waar? Echt waar hebben ze gewoon... Ik dacht eerst, oh, ze hebben een cameraatje ge gehackt... bij het ingang van een of andere hackerscentrum. Nee, ze zijn zelfs op het net geweest. Ze hebben alles kunnen volgen. Iedereen hebben ze kunnen zien binnenkomen. Het scherm hebben ze kunnen zien. Alles. Kijk. En ik dacht, die de Russen al een stuk verder waren. Maar dat is dus niet zo. Dat is alles, eigenlijk. Dat is alles. Nou, dat ze dat zo alleen één cameraatje gehackt hebben. Nee, dat dacht ik eerst. Maar ze hebben oh. echt op het scherm... Ze hebben echt, zeg maar, in de computer Mee zelf. Mee wat kunnen we kunnen kijken. we kunnen kijken. ze de dus hele... na kunnen maken. En, ja, uh, oh, oh. de hele combinatie ja. hebben kunnen ze maken. Dat ze... Nou, dat vind ik stoer. Dus, nou goed, wat, wat is jou al zo bijgebleven de afgelopen week? Dit gebeurt natuurlijk gisteren en hier gisteren. Nee, ik heb niet zoveel te melden eigenlijk. niet te melden? Nou, oké. Okay. Een rustige week voor mij. Een, uh, zeer, rustige rustig, week. Een zeer rustige week. Zeer rustige week. Er is en niks in het nieuws dat je denkt van wat je bij... Uh, Nee, echt niet. Echt niet, Oké. Het <laughs> okay. dus, uh, wel... Uh, ja, ja ik, ik heb de musical awards gezien, zo uh, gehoord. Oh, the Maar dat vind jij vast helemaal niet zo oh, interessant. Oh, dat uh, ik denk, ik. kan ik jou niet mee verblijden. Lion King, toen het ook begon, dacht ik... Ik was in mijn schuurtje, was ik bezig een fiets te maken. Hé, hoor, hé, hoor. Ik doe dat ding uit, man. Wat een irritant gedoe is dit. Wat <laughs> is dit? Daar ga ik ook niet heen. Hé, hey, oh, hé, hey, oh, hey. Oh, wait that. Nou, het is al behoorlijk. Iedereen, oh, mooi, mooi. Hè. Beelden waren wel mooi. Maar als je er alleen naar nou moet luisteren, is het echt wel Ja, gewoon. dat is waar. Toebalg <laughs> blijft. Welkom. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time.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 Hey, sugar, what you gotta say? It started with the wind Zo oud aan hè, die doet echt aan of het een plaatje is uit de ja, die jaren 60, 70. Everybody's dogs, and neon trees, animal. En Sleeping with a Friend is ook een grote hit. En dit was grappig. Everybody talks. Iedereen praat. Klopt, ik, ik werk heel vaak met vrouwen. Eigenlijk alleen maar met vrouwen. Heel af en toe komt er zo'n man komt er mee te rijmen. Meestal is het alleen maar vrouwen wat ik, waar ik mee te maken heb. En die praten onderling echt heel veel. hè? praten veel meer, babbelen veel meer dan, uh, dan mannen. Maar is allemaal wat concreter. Nou ja, weet niet hoor. Gisteren was ik heel hard aan het werk. En toen zaten twee mannen de hele tijd over voetbal te praten. Ik denk, joh, nou eens op ja okay, maar maar Waarom moet ik hier aan mij meeluisteren? Ik wil hier niet aan meeluisteren. Nee, maar ja, het is concreet, hè. Vrouwen praat <laughs> veel meer over... Ja, nee, en toen dacht dat ik... Zeg ik, zei nog, ik zei nog tegen mezelf... Ja, dat moet je gewoon helemaal niet doen, hè. En toen... Ja, ik kreeg er toch een raar gevoel van... Toen ik denk, nou, ik heb me toch maar even gebeld ik denk, oh mijn god, het gaat ook meteen over die kinderen. Ja, en ik zag gelagen zo'n plekje. En toen dacht nou, ik, ben toch een ziekenhuisvergister met Lala laten kijken. En dat gaat dan echt de hele ochtend door, hè? De hele ochtend. Ik probeer echt altijd toch een gesprek in het midden te laten ontstaan. Iets wat, zeg maar, in de maatschappij zich afspeelt. Of oh. we denken waar we alle twee nog iets aan kunnen hebben... in plaats van je hele gevoel op tafel te gooien. En sinds kort hebben we dan wel een nieuwe vrijwilliger. En die is nog wel heel open over zijn gevoel. Dat ik altijd denk van nou. Zit jezelf op het slot. We gaan nu even aan het werk. Dit hoef ik allemaal niet te weten. Nee, de too much leuk. information. Too much information ja. weet je dat ik het eigenlijk heb. Goed. goed ja. Uh, ja, heb jij alweer een rare bericht dat, uh, Nou, ik vind het wel een apart bericht wat ik nu zie. Want er zijn... Okay. Uh, Gisterenmiddag zijn er twee tienermeisjes opgepakt... voor het mishandelen van een agent in Rotterdam. Oh, je wil die agent niet zijn als dat uitkomt nee. wie dat is? Ja. Dit is genoond. Oh, oh. Ja, de, politie dus de politieman was samen zeg. met collega's... Niet slaan, niet slaan. Wat zegt u? Ik ga je krabben, hoor. Ja, ik ga je krabben. De politieman was uh, samen met collega's ter plaatse gekomen... ergens omdat via social media een vechtpartij was aangekondigd... bij het metrostation Nesselanden. En in de bericht werd ook gesproken over het meebrengen van wapens. Oh kijk, dat is anders. Dus ze, ze checken ook uh, het internet, hè? Ja. Yeah. Nou, rond kwart voor vier zagen toezichthouders al een groep jongeren... waarop de politie werd gewaarschuwd. En toen de sfeer steeds grimmiger werd... grepen de agent in en gaf de jongeren opdracht te vertrekken. Hé, hey, weg jij, zei jij! Ja. Yeah. Nou, twee meisjes van 14 en 15 weigerden te luisteren naar een agent in Burger. De 15-jarige uit Rotterdam sloeg de agent Plossing in het gezicht. En toen hij dit meisje aanhield... zag de 14-jarige uit de gemeente Zevenhuizen kans... om de te schoppen nog te slaan. Wow, okay. nou, die twee meisjes zitten nog vast. <laughs> ah, ik ben benieuwd hoe het onder me, uh, collega's, hoe erop gereageerd wordt. <laughs> ja. hey, ging het laatste Weet je maar die twee of niet? Ja. <laughs> Zat die wel goed te pakken, hè? Ja. Had je stroomstootwater nog bij de hand of niet? We zijn wel lekker Thijs man. Daar ja, houden dan die vrouwtjes dat... wel van, hè? Nee, dan zijn ze, ze natuurlijk uh, ergens van: ja, je mag een vrouw niet slaan. Of uh, voorzichtig, het is een meisje. Maar ja. ondertussen krijgen ze gewoon vol uh, terug. <laughs> ja. ja, die vrouw is dan verstandig. Ja, de die, die meeste meiden natuurlijk van een bepaalde leeftijd... die zitten ook alleen maar achter die telefoon... Uh, en die zullen zeggen, hey, is, dat nou, is dat nou echt de politie? Maar die hebben we nooit in gezien. Hebben ze daar geen app voor? Wat is niet retro, zeg? Achterhaal. <laughs> retro. Gaat die man mij nu aanspreken op iets? Zo geweest dit, zeg. Stuur me even een mailtje, hè? Jongens, jongens hè. dit is allemaal zo achterhaald. Nou ja, goed, ik weet niet of ze over nadenken... maar als ik naar mijn eigen kinderen kijk... dan zitten ze heel vaak achter die mobiel en ik denk van, weten ze nog wel hoe de echte wereld eruit ziet? En dan krijg je ineens een gele knakker voor je op zo'n motor. Denkt, nou, wat is dit dan voor Hé, dat heb ik, niet nee, ik heb nog, nog niet meegemaakt met mijn videospel. Nee, dus dat is toch heel iets anders. Nou, goed, nou, straks meer wetenswaardigheden nou, en een stukje geschiedenis... hebben wij voor u uitgezocht. Het is vandaag natuurlijk 27 januari... Uh, ja, aan mijn hoofd weet ik niet eens meer wie er echt jarig is, maar er waren gewoon wel een paar interessante. Eerst maar even een moppie gitaarmuziek. Hey, Keep yourself safe, keep yourself safe, Jesus. Leeft. Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. De vroeg mee. King of the One Horse Town. Ja, goede oude tijd. Dan Ackerbach, uh, hij is natuurlijk van de Black Keys. Samen met Patrick Carney zijn ze in 2001 begonnen met de Black Keys. en uh, Lonely Boy. En uh, de, weet je van wat grote hits ze allemaal hadden. En dit is even een solo-project van hem. Ja, jaren zeventig. Alles was dan mooi. En je hebt zo'n. Ja, in je gedachten, als je hierover zingt, heb je zo'n zo zo dorpje in Amerika wat niet zich wel voorstelt. Waar je doorheen fiets. Waar eigenlijk de gemeente niet zoveel doet aan de groen, zeg maar. groenvoorziening. Dat is wel een beetje verloedend allemaal. Je ziet daar wat oude mensen op, op de, de poort zitten. Noem je ook weer veranda? Ja, op zo'n zo ja. zo schommelstoel zitten ze. Hoi! Hey, Hoi! Hey. En uh, dan rij je zo door die stad heen en denk je: nou, oh, een apart stadje. Gebeurt er iets lugubers of is het gewoon een heel saai stadje? Dat weet je niet in Amerika. Ik heb het in Australië ook wel gehad dat je door bepaalde uh, uh, dorpjes heen reed dat je denkt: het is toch een beetje bekaber. Je denkt: van, dit het is wel uh, spooky dit stadje. Niemand op straat? Zullen we daar hier bij de saloon naar binnen gaan? Of zullen ze daar allemaal zitten wachten met een groot mes? Nou ja, goed. Mijn fantasies laten een geheel vol. Nou, ik krijg nu ook heel veel fantasie van dit stuk wat ik nu lees. Ik zag al zoiets. Ja. Waar gaat dit over? Ook niet te uh, veel goed, denk ik. Nou ja, er is in Amerika, in Houston, was er een vrouw vermist. Ja. En ze hebben heel erg gezocht en zo. En uh, nou ja, het, uiteindelijk, uh, hè, halverwege 2015, werd het dus gemeld aan de politie. Van, nou, Ze hebben een buurvrouw een tijd niet gezien. Het gras in de tuin was lang niet gemaaid. Okay. Erg veel post in de brievenbus. Het ging naar binnen. Ze konden de bewoners niet vinden. Nee. Later dat jaar werd het huis verkocht op een veiling, oh, ja, Maar de nieuwe bewoners trokken pas begin 2017 in. En na de verhuizing ontdekten even een al snel een gat in de vloer op zolder. Waar is wat aan het verbouwen en toen? Nou, in het gat. Ja? In de muur, een verdieping ja. lager, waren dus menselijke overblijfselen te zien. Oh, gezellig. En het onderzoek naar de identiteit werd bemoeilijker omdat ratten de resten hadden aangevreten. Er werden ook schoenen gevonden en een bril. En zelfs daar werden tandafdrukken van de ratten gevonden. En de onderzoekers hebben geen doodsoorzaak kunnen vaststellen. Ze denken. Ze denken het is waarschijnlijk gewoon door de vloer gezakt. Huh? Dat is toch wel heel bizar, hè? Ze is gewoon door de door, door vloer Ze is niet met, uh, neergestoken of uh, neergeschoten, nee. maar gewoon. Het is, uh, het is gewoon een uh, slecht huis. Slecht huis. <laughs> ja, slecht nou, karma. Ik ben ook benieuwd of we daar de gemeente in over hebben aangeboden. gesproken. Ja, slecht onderhoud van de gemeentewoning. Wow. Nou ja, het is een eigen koopwoning geweest, anders was de gemeente ja, al eerder zo, binnen ja, geweest. Maar hoe lang heeft ze daar gelegen? Werd nu geschat? Nou, twee jaar? Twee jaar? jaar. Want uh, halverwege 2015 was er vermist. En begin 2017 trokken de nieuwe bewoners pas het huis in. Ja, een zolder is natuurlijk altijd laat. Als er toevallig net een doos over dat gat heen staat. Kijk, ja. als die ratten het al opgegeten hebben, dan is die lucht er ook niet meer, denk ik. Uh, nee. Als nee. het open is, dan ventileert een beetje. Nee, gewoon met bloemetjes ruik je dan. Ja, zoiets. Ja, zoiets. wie <laughs> nee, waren, waren er nog kinderen gevonden die ergens aan een bed vast zaten? Dat niet. Nee, dat niet. Geluk. Maar het lijkt me wel heel raar gewoon dat je dan dat huis gekocht hebt. En dat dan, dan, dan, de, dan de, gewoon de oud-bewoners, die ligt daar gewoon... Uh, voor dood. Volgens hè? mij wil je dan ook met het huis verkopen. Je ja. oh, ik... Heb ik kan een... het niet in leven. Nee. En ik... zou ze wel gelijk dood geweest zijn door die val? Ja, je krijgt alleen fantasieën. Op ja. een gegeven moment denk je van, hoor ik s'nachts, hoor ik nou iets? Ja. Je, je geeft het, jij krijgt toch visioenen van... Misschien was ze nog wel levend toen wij erin trokken. Ja. Nou, zou ook nog kunnen. De, is, ja. Ik heb alles wat gehoord s nachts, maar ik dacht van, nou, dat valt wel mee. Nee, dat was zij dat nog. Had ik het nog kunnen redden? Ach, dit deel achtervolg je nog jaren dit. Nou, Goed. inderdaad. Ja, denk ik ook wel. Goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten. Eerst maar even het onheilspellende stukje muziek. Ja, het past wel bij het verhaal van de Howling, vond ik ook wel. De Howling des Demon Child. <laughs> What the fuck? Is het, is het punk, is het grunts? Het is in ieder geval duister, ik vind het leuk. Het is een houding en het heet Demon Child. Ja, ja. enge kinderen. En vandaag in de krant ook nog een beetje een eng verhaal. En we hadden het al eerder gehoord natuurlijk. Maar nou, het, het gaat niet over schiet, het gaat over het feit. Nou ja, het gaat wel over de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Het was in 1945. Toen is de, de ruiter, de kruisers, de ruiter, de java en de torpedojager Kortenaar... Uh, die worden bij de slag in de uh, Javazee worden getorpedeerd. Zinken naar de bodem. Oh. En de zijn, een jaar lang zijn daar uh, vermist. Dus uh, we weten niet precies waar ze gezonken zijn. Uiteindelijk wordt dat gevonden in 2000. En, nou, ik weet niet precies maar, Echt zeg maar, tien jaar geleden zijn die uh, schepen gevonden. En uiteindelijk ging daar, gingen daar regelmatig mensen, amateurduikers, naartoe. om daar uh, te kijken. Dat, uh, om, om te leren duiken. En ook ja, als je familieleden daar lagen. Uh, kon, kon je daar zeg maar, een soort uh, ode aan geven. Ieder geval, maar uiteindelijk een paar jaar later, 2015 geloof ik... gingen ze weer duiken Het waren de, de schepen weg. En toen hadden ze, hoe kan dat nou? Die schepen zijn, zijn verdwenen. En uiteindelijk zijn er, is de regering erop aangesproken, die ontkende. En uiteindelijk blijkt nu dus dat ze gewoon een vergunning hebben gegeven... aan een staalbedrijf, een slopersbedrijf... om die, al die zeg maar, wrakken daar weg te halen voor oud ijzer. Ja. En daar zijn ze naartoe gegaan en je zou denken... nou opruimt ze het netjes, maar ze hebben zeg maar... Mensen die daar aan boord waren, hebben ze gewoon geruimd. Die hebben ze in de masker hebben ze gewoon ergens gedumpt. Verder helemaal naar Nederland niet ingelicht. Dus dit is wel echt wel een beetje een duister natuurlijk. Ja, het is echt wrakken opruimen gewoon. Huppakee. Ja, maar goed, op zelf, de familie is daar natuurlijk niet heel erg blij mee. En nu willen ze gewoon opheldering. Waarvoor heeft de regering er zomaar een vergunning voor gegeven? En later hebben ze dat ontkend. Dus nu hadden ze in de Telegraaf een heel interview met twee mensen... die dus voor dat staalbedrijf hebben gewerkt. Die verdienen dan 2 dollar, of nee, 10 dollar per dag om dat op te ruimen. En die hadden gezegd: ja, het was in het begin wel een beetje schrikken... dat we daar, zeg maar, uh, ja, botten vonden... Uh, schedels. Uh, allemaal, uh, geen hele uh, geraamtes. Die waren waarschijnlijk uit elkaar gevallen. Omdat we aan die scheep aan het trekken waren. Is gewoon grafschennis dit natuurlijk. Ja. Dus Bizar voor woorden. Het was dus ze... een heel mooi zeemansgraf. In ja. een schip. Ja. Op de bodem ja, met, van de zee. En je kon er ook heen als je dat wilde. Ik bedoel, het werd gewoon met rust gelaten. Maar uiteindelijk hebben ze het allemaal opgeruimd. Alleen maar voor, voor, de, hap, voor de habbekrat. Voor wat geld. Ja. Dus ja. ik ben erg nieuwsgierig wat ze daarmee willen. Nu gaan ze natuurlijk al die uh, botten gaan ze verzamelen. En die moeten er ook opnieuw op begraafd worden. Dus Indonesië maakt ja, Indonesië maakt niet echt een hele goede set hiermee. Nee. misschien gaan ze het verleden nog bijhalen en dan komen ze nog weer met argumenten van... maar jullie waren destijds ook geen liefertjes. Ja, zijn ze dat? Nou, dat weet ik niet. Dat zit ik op zeggen. Nou, even iets anders waar je wel een glimlach van op je gezicht krijgt. Nou, een glimlach? Nou, of is het weer een guberbericht wat jij hebt? Weer een, jawel. Daar heb je wel een neusje voor, lijkt wel. Ja, ik weet niet. Het is misschien de sfeer van deze week een beetje. Oké. Maar het academisch Medisch Centrum in Amsterdam... die gaat een biobank beginnen... waar foetussen worden bewaard voor medisch onderzoek. Hoe vind je dat? Het ziekenhuis gaat stellen actief benaderen... of ze na de zwangerschapsafbreking of doodgeboorte... de foetus willen afslaan. Ik wist nooit dat je dat überhaupt uh, de vraag kreeg van... Dat ga, uh, ik, ik heb het idee dat bij zijn, als jij gevangenschap... Uh, een ja. zwangerschap afbreekt ja. bij een kliniek of zo... Er is nog nooit in vragen van dat je, dat je iets wil met dat kind. Ik heb geen idee. Of je ja, het ik... wil afstaan. Ik denk van nou... Je uh... hebt ze natuurlijk op sterk water, heb je ze wel eens. Ja. En, en je hebt ook namelijk dat... Uh, uh, dat uh, in Amsterdam, weet je wel, die, uh, die lichamen die opgezet zijn... Heb je ook een paar foto's heb je daar in zo'n... Uh, ja, in zo'n glazen... Ja, in, ja, op sterk water. Ja, op sterk maar, water. Maar in de nieuwe bi biobank komt het weefsel van meerdere foto's... En uh, de, het AMC gaat de feuters zo snel mogelijk ophalen. nadat de ouders toestemming hebben gegeven en afscheid hebben genomen. Goed. Maar ja. Neem je afscheid als je een uh, zwangerschapsafbreking hebt? Weet ik niet hoor. Maar ze ja. blijven anoniem. De onderzoekers kunnen feuters niet meer naar de ouders herleiden. En de, de, de, het onderzoek in twee richtingen. De ene is op genetische afwijkingen, en, uh, en, en de andere op uh, aangeboren afwijkingen. Dus okay. nou. Ja, uh, ja is gewoon een hele ontwikkeling. Uh, het is natuurlijk uh, wel heel veel. Uh, uh, interessant uh, te ontdekken, denk ik wel. Ja, lijkt me wel. Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Ja. Met het, uh, het eerste kindje... of het tweede kindje wat mislukt. Ik bedoel ik heb er ook een paar mensen om me heen. Dat maakt, uh, maakt een heftige indruk. Ja. Maar later kan je het ook wel weer een plek uh, geven. En hey, ook ook hoe ver he? het is ook, het scheelt ook allemaal weer. Ja, dus, uh, nou, ik, lekkere ja. berichten zo op de vroege morgen weer. Ja, dus even kijken daar eens weer of, of die uh, gedachten een beetje weg kan poetsen met een uh, geinig plaatje. Maybe you're too innocent, morgen het is de tijd voor de... Zandvoortse berichten. Yes, even na half negen. En afgelopen maandag... Even kijken waar ik mijn berichten heb hier. Afgelopen maandag presenteerd in... Of is in Bernie's Barney's... Bernie's... Bernie's nee, Bernie's Bar Kitchen. Hebben ze gepresenteerd... Uh, Veve... Uh, Veve. De VVV wordt nu Sandford Marketing. En ze hebben ook iets anders. Dat heet Sandford uh, Beach voor Amsterdam. Dat wordt een nieuwe kreet om het allemaal wat. Uh Kleinschaliger te laten lijken. Dat mensen denken, bijvoorbeeld onder andere als ze in Amsterdam rondlopen. Dat ze denken van, hey, hé, we moeten naar, uh, naar Zandvoort om naar de uh, strandkant te gaan. En uh, onder andere is dat, uh, ja, dat is het om opnieuw in de markt te zetten. En dat mensen uh, ons beter kunnen vinden. Toeristische gezien, erg aantrekkelijk. En onder andere ja. zei je bijvoorbeeld ook, uh, uh, Running for uh, Amsterdam. Zij de volgende zetten. Festival voor Amsterdam. En dat allemaal om, ja, in, in en rondom Amsterdam, waar Zandvoort dus een groot deel van uit kan maken. Nou ja, het mooie ja, is wel dat de Gay Pride heeft ook al effect gehad heeft. Dat, ja. dat in Zandvoort. Uh, Pride at the beach. <coughs> ja, dat was ook een echt een succes. De komend jaar gaat het weer gebeuren. Ja, het, ze hebben een nieuwe weg ingeslagen... geslagen. Uh, Lana Lemmens heet ze geloof ik. Ja. Ja, Lana Lemmens en Gerard Kuipers. Zij is van toerisme en economie. Hebben daarover uh, uh, ja, gesproken. En daar heel veel mensen in Zandvoort zijn er wel blij mee. Maar aan de andere kant denk ik ook dat heel veel mensen... nog, nog steeds wel kanttekenen op plaats van het feit. Wordt het niet één grote toeristische attractie hier? Dan zit ik straks in een soort... Uh, Worden we een soort Venetië? Ja. Waar niemand meer woont, alleen toeristen komen. Dat, daar dat horen ook, ook mensen zijn. ook een beetje over Gaat praten. Gaat het dicht s'avonds? Ja, goed. Nou, dat kan dus, ook nog, hè? VVV wordt Zandvoort Marketing. Wat heb jij? Ja, uh, in het afgelopen... De half jaar heeft het comité Zandvoort Holocaust... namenmonument, heeft zich uh, ingespannen om donaties binnen te halen... voor een nationaal holocaust namenmonument Nederland in Amsterdam. Nou, die inspanningen hebben dus al inmiddels 3.300 euro opgeleverd. Het restant van 12.000 euro is door het gemeentebestuur van Zandvoort aangevuld. Want uh, het is dus zo van... Uh, er is een bedrag nodig van 15.300 om uh, te zorgen dus dat al die namen van de Joodse inwoners van Zandvoort... Op, de, op een speciaal monument komen te staan. Ja. Nou, de inwoners die donatie hebben gedaan bij het comité... komen in aanmerking ook voor een adoptiecertificaat... Hiervoor kan je dus een vragenformulier invullen op de website www.zandvoortnamenmonument.com. Ja, voor, voor de Tweede Wereldoorlog waren er 561 uh, Joodse inwoners in Zandvoort. En ja. daarna was het nog iets van 160 of 70 uh, waren er over. Dus die namen die zijn verdwenen, die willen ze dan uh, ja, ja, op, op een dinges uh, maken. Ja, en het comité heeft dus ook nog een bezoek gewacht aan de, de groepen 7 van een aantal basisscholen. Waarbij uitgebreid werd gesproken over de hele gebeurtenis. Omdat wij niet vergeten. Dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Heel belangrijk, want de hele generatie sterft langzaam uit. Ja. En uh, ooit heb ik wel de soldaat van Oranje ooit horen zeggen... en dat was echt zo'n foute opmerking. Ja, ooit wordt de Tweede Wereldoorlog misschien wel een soort sprookje. Met goed en fout. Oh man, dat moet je echt niet zeggen. Dat was de soldaat van Oranje, weet je wel. Ja, ja. Gust, ja, ja. daarin. Maar, in, in nou, had... Hawaii is het best leuk, hoor. Maar, uh... maar ik had ook wel iemand uh, van heel positief zijn... Denk erom dat ieder, de dag die je vandaag meeneemt... Zou altijd, kan altijd een belangrijke dag worden in de geschiedenis. Uh. Dat, dat kan altijd. Ja, natuurlijk. Het kan altijd. Dus uh, ja. wees, uh, wees uh, scherp en uh, doe goed. En zie niet om. Hè? Nee. Oké. Okay, uh. Nou... Je hebt alle televisieprogramma's tegenwoordig... De, die mensen gaan testen of je dan wel goed uh, reageert. Weet je wel, als er een foute situatie wordt gespeeld... en dan kijken ze of omstandigheden daarop in stappen. Ja, dat is ook leuk, ja. En dat schijnt toch regel, regel, regelmatig bijna uit de hand te lopen... dat mensen er zo heftig op reageren... dat dat ook weer een situatie wordt. Ja, ik heb het gezien met discriminatie toen. Ja, het is, het is leuk bedacht creatief. Bij een creatief. Kappertje. dat was echt heel grappig. Ja. Maar het is ook wel weer uit... Ja, we zijn er wel op uit om weer een sensatie... televisieprogramma te maken natuurlijk. Ja. En goed, verder uh, stelling van de dag... of stelling van de week was uh, in de politiek is het kwaliteitsverbetering van het toerisme aanbod in Zandvoort leidt tot een betere woonklimaat van de bewoners van Zandvoort. Ben je daarmee eens of niet? Nou, je snapt het Heel veel politieke partijen in Zandvoort daarover gereageerd hebben. En een heel aantal waren ervoor en een heel ander aantal waren er ook wel tegen. Want ja, het gaat niet alleen maar over toerisme hier in Zandvoort. En dat lijkt soms wel een beetje het geval te zijn. Goed, straks nog weer Zandvoortse berichten. Yes, de nieuwe single van ja, volgens mij is dit de nieuwe single, ja, precies. Dus zijn we zijn weer terug van weg geweest. The Simple Minds Walk Between The Words is namelijk de nieuwe CD. Het is de nieuwe single, die heet Magic. I I need the, truth, the reason why. Was so amazed, a lucky child. And then something died. Ja, Magic, de nieuwe single van de Simple Minds. En uh, zijn weer flink aan de tour. En zelfs uh, als ja, die andere band, Teers van voor is ook nog steeds uh, aan de weg aan Timmer En zo komen elke afgelopen nieuwe beentjes. Nou oh ja, be die oude beentjes weer opnieuw in het, uh, in het daglicht komen ze dan te staan. Goed, het is de zaterdagmorgen. Het is 20 minuten voor negen. Wordt langzaam licht. En het is wel lekker dat het s'avonds ook wat langer licht blijft. Ja. Daar geniet ik wel van. Het is bijna half zes. Het is nog licht. Velocidade. Je mag nu nog een straat op. Ja. Ja, ja, anders moet je naar binnen. Ja, anders moet je handen. binnen, ja, Want uh, oude mensen mogen niet zomaar straat meer op. Dat is, uh, dat is gevaarlijk. Dat kan uh, zeg maar uh, agressiviteit uitlokken. Nee, niet je deur overdoen voor vreemden, hè? Nee. Want mijn buurvrouw die kwam laatst dus bij mij aan de deur. Ja. En ik zat echt te kijken van wie is dat? Want het was donker bij. Echt, dus maar begin je nu al. mee. deze <laughs> leeftijd begin <laughs> je al door de briefbus te kijken. Hé, hey, wat moet je? <laughs> ja. En? ja. Nou, het was uh, goed. Nee, het ging over de schuttingen. Al, al, alle zei... schuttingen zijn omgevallen. Ja. Wat zei ze? Doe dat touwtje maar even naar binnen. Het is nu te laat ervoor nog. Het een touwtje. Ja, maar En dan vrouw... komen we straks wel een soep toebrengen. Ja. Oké. Okay. Ja, ja. De Lau was de afgelopen week wel weer in de wereldrij door. Natuurlijk uh, Jan ter Lau, die zo voor die mooie uitspraak deed van dat we wat meer voor elkaar moeten gaan zorgen en op het klimaat. Die man is zo bevloog ook, hè? Met de, ja. met de maatschappij en met de jeugd. En hij zegt ook voor jou: ja, op mijn oude dag wil ik gewoon nog wel een boodschap meegeven. Voordat ik straks uh, er niet meer ben, wil ik nog wel even op wijzen dat, uh, dat we. Om elkaar moeten geven en dat de natuur wel het belangrijkste is. Hè? En dat doet hij wel ja. mooi. Alleen, het, het, het was, het, grappig, dan zie ik, zit het kijken naar Matthijs van Nieuwkerk. En die gaat dan bijna op uit. Hè? Die gaat dan in luisterstand. Ja. En die, de scherpte gaat weg bij hem. Want hij heeft heel veel respect voor Jan Vlaanderen. Dat zie je ook wel. Maar op een gegeven moment dan, dan raak ik een beetje de draad kwijt. Wat, wat is nou de bedoeling van dit gesprek? Is dit nou gewoon een gesprek met een wat oudere man die nog iets doet met zijn leven? <laughs> Of wil je de boodschap van Jan Terlouw meer uitdragen? Ik raak dan een beetje zoek. En je ziet hem op een gegeven moment ook verveeld in een boekje mee te bladeren. Zo. Dan denk ik, ja, dit, dit moet je van tevoren even doornemen. Ja. Oude mensen hebben wijze dingen te vertellen. Maar je moet ze nog wel even mee een beetje soms achter de fot aan zitten. Want ik, ik was op een gegeven moment aan het vervelen. Dus, ja. nou ja, misschien komt het een beetje dat ik half ADHD ben. Maar ik vind Jan Terlouw is gewoon goed bezig. Maar je moet me af en toe even, even een schopje ja, geven. Ja, kom. Op. En nou, hij kwaad. zegt dus ook als de uh, als tekst ook van het hebben van plichten is een recht. Oké, okay. oh, dat is mooi. <laughs> oh. <laughs> Van en, ook, ja, en, en ook tegenwoordig blijft een kind heel lang kind. Omdat het door de ingewikkelde samenleving... tot zijn twintigste moet blijven leren. Toch tellen kinderen net zo hard mee als mensen van 50. Uh, wacht. Uh, wat de fuck? Dit was heel moeilijk. Dit. <laughs> ik ben al afgehaakt. Nou ja, je moet leren tot je twintigste. Ja? Maar ondertussen wordt zo'n kind wel als volwassen beschouwd met stemmen en alles. Ja. En eigenlijk is dat uh, dan niet helemaal terecht. Nee, oké. Okay. Nou ja, wat ik had bij de het afgelopen week dat hij bij de wereld was. Hij bleef maar hangen over de rivier, de lek. Dat het zo mooi was. En ik zat elke keer in mijn hoofd. En denk, ja, maar het water komt te hoog. Dus zo, wat is er nou zo mooi? Dat hij zo hoog is. Het water is hartstikke gevaarlijk. Daar zat ik de hele tijd maar mee. Terwijl ik denk, hij had volgens mij nog wel een andere boodschap. Maar die kwam niet uit de verf. Dat vind ik dan wel weer jammer. Maar goed, uh, Matthijs van Nieuwke, daar kan ze het toch over je hebben. Let even op. Zes mannelijke presentatoren van de Britse omroep BBC... leveren een flink deel van hun salaris in. Het is een reactie op het protest van een vrouwelijke collega. Ze stapten op omdat vrouwen bij de Britse omroep... veel minder verdienen dan mannen in dezelfde functie. Aha. Maar okay. zij stappen op of ze, ze, ze leveren het vrijwillig in? Of ja, ze, een, ze leveren vrijwillig hun salaris het in. Ze hebben niet gezegd van nou... Inderdaad, jij verdient wel goed, vrouw. En we gaan, dan gaan al die mannen gaan gewoon omlaag. Want nee, dat dit is gevrijwillig. Als ik het zo hoor, is het vrijwillig dat ze omlaag gaan. Omdat één vrouw gewoon minder werkt. Of verschillende vrouwen minder verdienen. Ja, dus, hey, uh, dus, nou, dus dat, dat vind ik heel mooi. Dus Matthijs, is het ook niet tijd om een soort gebaar te maken nu? In plaats van die, uh, wat was het ook weer? Anderhalf miljoen? Of overdrijf ik nu een beetje? Nou, het is het ja, Nee, het was iets van vijf ton zoals de streekje op op, Nou Nee, goed. Dat ja, komt misschien nog een keer. Ik bedoel. Uh, huh? Goed, heb jij al ondertussen al een beetje iets dat je denkt Nou, daar word ik wel, wel blij van. Oh, je wil meteen een salaris. Dat is toch onbekend. bekend? Dat is vijf ton, geloof ik. 580.000. 580.000. Zelfs nog meer. Nee, Loonsverhoging Ik gekregen. doe het voor de helft, hoor. Ja, goed. Ik doe het gratis. Ja, welkig. Ja. Ik ja, ja, doe gewoon, het helemaal gratis. Gewoon, gewoon, ik, ik hoef uh, geen geld voor deze bezigheden. Echt nou, helemaal niet. Nou, als je iedere dag daar moet werken... dan wil je gewoon iedere dag gewoon uh, wel wat per uitzending. Reiskosten uh, Reiskosten-onvergoeding. Ja, reiskost, reiskost, uh, ja dat is, nou, 200 euro per uitzending... Ik weet het niet. Maar Maak je weet het niet ook niet? Nee, helemaal niet. Ik wil liefde van mijn medemensen. Liefde? Lop mensen, een ja. beetje verdraagzaam, een ja. beetje liefde voor elkaar. En dan is het een heel betere wereld. Daar gaat het om, Jo. Nou, dat is ook zo. Ja. Nou, ja. kom maar op in die liefdesberichten uh, van jou. Nou ja, vlakbij Maastricht, het Airport, hebben, heeft, de, heeft de politie en de marechaussee, hebben een, met liefde een loslopende kangeroe gevangen. Ironisch genoeg gebeurde dat op de Australiëlaan. Oh ja. naar het continent ja. waar het beest oorspronkelijk vandaan komt. Hij liep in eerste instantie op de Europalaan. Ja, daar hoorde hij natuurlijk niet. Hij moest dus naar de Australië. -laan. Ja, in Europa heb je ze niet. Nee, helemaal Nee. Maar ja, de eigenaar was ter plekke en met behulp van het vangnet van de eigenaar is het beest uiteindelijk gevangen. En het was een jonge wall wallaby. Dat is zo'n kleine kangaroo. die ondanks zijn formaat toch flinke sprongen kan maken door zijn ja. sterke achterpoten. Ja. is van. Maar het is in Nederland dus niet verboden om een wallaby te houden. Oh. Dus ik wil er eigenlijk ook alleen vinden. Ja, wel leuk, dat is schattig beest. Ik heb ze ook geuit. Dat is ook leuk om uit te laten? Dan ja. moet je wel rennen. <laughs> ja, ja het is wel, uh, met, de, met de fiets. Op de fiets kan je hem wel uitlaten, denk ik. Oh, ja. Anders dan uh, ja, anders hij heeft hij ook veel te korte uh, lichaamsbeweging natuurlijk. Uh, je ja. kan het natuurlijk ook of met de auto doen, maar dat is misschien een beetje... Ik heb het ook wel eens zien met een collega die, die geen zin had op de hond uit te laten. Die ging uiteindelijk zeggen met de auto. Of met de, met de brommer. Oh, met ja. De brommer ging hem uitlaten. Dat is weer heel zielig voor de hond, hoor. Heel ja? Heel, ja je dat nou, met hele korte je pootjes en hij ging steeds hard op de brommer. Oh, ja. Ja, Kijk, dat was in de tijd dat je mocht plaats. dat nog, hè? Dat mocht het nog. Er is gelukkig geen standbeeld voor deze man opgezet, van deze collega, want ze had hij zeker naar beneden gegaan, dat oh. standbeeld. Dat had echt niet gekund. Oh. Maar goed, in die tijd was dat gewoon. Er werd er gewoon geaccepteerd. Het was even goed een held, die collega. Nou goed, tot zover uh, dit raarigheid. Het is tijd voor. Goedemorgen, Arne. Wat zegt hij? Dat is nog niet helemaal wakker, denk ik. Deze misschien wel. Een hele goeiemorgen. Ja, zeker. Goedemorgen. Ah. Lekker het douche om te uh, nemen. Heel v goed. fris gedoucht diepje. Uh, Precies. Dat doen we nu even. Ja. Een lekker fris muziekje. Nou, dacht het even niet. Het, het is duister. Het is de nieuwe single van Decemberists. De synthesizers zijn geheel weer terug. Zijn ze ooit weg geweest? Nou, volgens mij niet. Ze zijn er altijd gebleven eigenlijk. Dit soort alternatieve bandjes maken er nog zeker gebruik van. De Decemberists. Wie je het uitspreken? Doet ook een beetje denken natuurlijk aan die andere band. die we pas geleden nog draaiden. Ja, precies. Uh, niet de Simple Minds. Maar... Zitten te kijken op de lijst waar ik naar nou laatst wil draaiden. Was ook een beetje zo'n alternatieve band die muziek maakte. Uh, editors, daar heeft het iets weg van. Precies. Duistere klanken. Decemberist en Surfed. Het is de zaterdagmorgen, het is negen minuten voor negen. Wij lezen allerlei berichten in de krant. Ik pak de krant eens even bij. Oh ja, gisteren natuurlijk. Nou, gisteren heb ik het gelezen. Het stond voor mij al eerder in de krant. Donderdag of zoiets. De uitbraak was toch een succes. Je hebt het natuurlijk over de brief die opduikt. Van de gevluchte John Engling. Hij was natuurlijk een van de drie die uit elke trash ontsnapte. En met een zelfgemaakt vlot van regenkleding. En uh, toen hadden ze een uh, trekharmonica gebruikt... om de, de het vlot leeg te pompen. En ze hadden natuurlijk een uh, papier-maché gebruikt... om hun hoofd na te maken. En die hoofd hadden ze dan uh, zeg maar op de plek gelegd... waar ze zelf uh, lagen. En zo kon de bewaker denken... oh, hij ligt er nog. ja hoor Je kan zelfs zijn haar even aanraken, maar nee, hij ligt er gewoon nog. Dat is hem. Dus uh, toen is hij natuurlijk ontsnapt. S'nachts zijn ze ontsnapt in, uh, in 1962. En heel veel mensen dachten, ja, die zijn verdronken. Want het is bijna onmogelijk om dat, dat stuk over te steken. Want voordat je weet ben je uh, aan het land tussen oceaan en drijf je zo de, echt helemaal weg. Nou goed, uh, de midbarsters hebben dat natuurlijk al uh, ge gebast. Die hebben het al gezegd dat het kan. Die hebben het dezelfde uh, op manier ook uitgebeurd. Ook met regenkleding uit de jaren 60. Ook met lijm. Ook met allerlei dingen, attributen uit dat tijdbestek hebben ze... Het gedaan en waren binnen 20 minuten aan de andere kant van het water. Dus die hebben we al aanget aangetoond. Maar nu is er een brief uh, ontdekt van deze John Anglin. En die zegt dat hij ernstig ziek is, 83. En die brief heeft hij gestuurd aan die FBI. En daar zegt hij van: Ik ben ontzettend ziek. Ik zou eigenlijk wel weer de gevangenis in willen als jullie mij goede medische zorg geven. En als je dit nou bekend maakt in de media. Echt goed in de media uit, uh, uitspreken. Dan nou kom ik. Uh, dan meld ik me wel aan. En dan wil ik nog wel even gevangenisstraf uitzitten. Maar goed. Verder zegt hij dat de broertjes. Uh, ook uh, uh, zijn broer. Dat die ook zeg maar uh, gewoon ergens in het buitenland hebben gewoond. En daar ook een gezin hebben gesticht. Dus eigenlijk alle drie zijn ze wel goed ontsnapt. Dat is het verhaal. Ik spreek me altijd tot de verbeelding. Het, het skreef van Alcatraz. Ja, altijd. Ja, natuurlijk. En, en natuurlijk heeft uh, Dingen gespeeld. Dick Gleend Eastwood heeft de hoofdrol daar gespeeld. Dus, Dennis Mooi. Morris was het, hè? Uh, Dennis Morris, en die was scheen ook wel hoogbegaafd te zijn. Die was op het moment dat hij de gevangenis binnenkwam bij Alcatraz Issy op bezig geweest. En ze hebben anderhalf jaar gewerkt aan die ontsnapping. En uiteindelijk is dat dus ook gelukt. Blijk. Ik zie dat je hebt van iets van een gouden toilet. Die hadden ze daar niet. Nee, maar die hebben ze niet dat is niet zeker niet. Die uh, staat in het Kukenheim Museum. Want het bleek dus dat uh, Trump, die had dus. Uh, ze hadden eigenlijk vanuit het Witte Huis gevraagd of ze van Gogh mochten lenen voor de kamer van Melania. Echt. <laughs> Dus wel, Britannisch heeft de halve wereld. Hij kan, hem, okay. hij kan hem zo kopen, wat is dat voor een lul? Maar in ieder geval, het verzoek om dat te doen... dat uh, is dus vriendelijk afgewezen. Maar in plaats daarvan stelde de curator voor... om een gouden toiletpot van 18 karaat in het Witte Huis te installeren. Want die had het museum toevallig nog staan. Yeah. Hij is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalan. En hij maakte deel uit van een tentoonstelling... die rond de tijd dat het Witte Huis het museum benaderde, net een einde was... Maar uh, ja, uh, hij is beschikbaar. Uh, als je wil, dan kan het. Uh, de pot heeft een waarde van meer dan 1 miljoen. Dus, dus het wacht staat even echt dit symbool dit voor de buitensporige welvaart in de Verenigde Staten. Dus wacht even, deze toilet zou geïnstalleerd kunnen worden in het Witte Huis. Ja. En dan kan zij met die mooie billen van, de ze daarop zitten. Ja, maar het lijkt wel heel koud, zo'n uh, zo metalen pot. Ja, lijkt me ook wel. Maar ja, de meeste voor toiletten haar, uh, zijn ook wel koud. Voor haar billetjes, hè? Maar ik, ja, ik ben benieuwd hoe ze hierop gaat reageren. Ja? Ik bedoel, ja. het, het, het, sowieso is daar niks te gek. Heb ik altijd het idee, net de Witte Huis. En zeker onder uh, nou, de leiding van Volgens mij vind hij het niet helemaal te gek. Maar het is wel een heel laag potje voor mijn gevoel. Dus Ja? Hij uh, nou ja. moet ook niet te hoog, hè? Want dan kan hij niet goed doorstromen. Dan komt het er niet uit. Je moet altijd een beetje laag zitten. Dus dat is zo doorstroming? Ja, dat ja, ja, is wel zo. Ja, dat, ja, ja. Dat, uh, dat, uh, dat hoor je wel vaker. Nou goed, even één plaatje nog voor 9 uur, straks. De 9 uur geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren op 27 januari? Hé, hey, what the fuck is dit nou weer voor muziek? Dit is... Chauders back down I got fire there's no one to deny it. you don't wanna see it or fight it i'm a fucking beast lion no that cry on by guns be by guns taking the night back star do right do wrong I'ma take your life take your home take your home baby take a good look in the sky. Cause be killing all these for fun i'm proud i know you heard it The motherfucking love. Cake, never fake it I talk to you later I see an opportunity and take it you Must be the selling. Your man is the best, I am better And if I talk to your girl, I'm get it. I'm faster, I'm in forever Even if I die, will I matter? You better write your fucking death letter I'm raw, I know you heard about it I break them all, fucking law We coming in and burn it down And turn it up till we get knocked down Cause we don't wanna run We never gave a fuck about it I got a weapon in my lungs I'll tell the fucking cops to come It's gone, baby, don't even try to start this shit done, baby. But tell them all the back down, take chills. You never know what's real, what's up, baby. Know that you a shit out of luck, baby. I'm rolling for your chit chat crush, baby. But tell them all the back down, take a chill. I know you heard about it. I break the motherfucking law, we coming. Anders dan gewoon een gitaarplaatje. Dit heet uh, Trouders en back down. En ik dacht eerst toen deze keer dat de ik hoorde Hey, de hebben een nieuwe plaat. To the left, to the right, weet je wel, dat waren toen uh, Black Gold. Had je ook nog een plaat van stereamsies. Maar dit is Trouders. Dus heel iets anders. Heeft niks met uh, de stereamsies te maken. Goed, nog even. Wat, wat had jij aan een koe? Die ontsnapt is? Ja, een van de slacht ontsnapte vleeskoe die leeft ja? al zes weken in de bossen van Letten oh, bij een katje. Tot dusver mislukken alle pogingen om het dier gevangen te nemen of dood te schieten. De veehouder verklaart, het dier is vorig jaar ook al met een zusje ontsnapt... toen ze samen met soortgenoten op transport naar een werden gezet. En een dierarts met een verdovingsgeweer wist de jongere koe later met drie injecties te raken... waarna ze in een uh, veewagen werd gedreven. Maar nu is ze op on the run. Oké. Okay. Ja, leuk. stoer zo'n zo koe gewoon. Ja. Spreek je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.